Rupsje nooit genoeg S'nachts lag er in het maanlicht een eitje op een blad En toen op een mooie zondagmorgen de zon stralend en warm opging kroop uit het eitje, knak, een hongerige rups Hij ging op weg om eten te zoeken. Op maandag at hij zich dwars door een appel heen, maar genoeg had hij nog niet. Op dinsdag at hij zich dwars door twee peren heen, maar genoeg had hij nog altijd niet. Op woensdag at hij zich dwars door drie pruimen heen. Maar genoeg had hij nog altijd niet. Op donderdag had hij zich dwars door vier aardbeien heen. Maar genoeg had hij nog altijd niet. Op vrijdag had hij zich dwars door vijf sinaasappels heen. Maar genoeg had hij nog altijd niet. Op zaterdag at hij zich dwars door een stuk chocoladetaart, een ijsje, een zure bom, een plak kaas, een stuk worst, een lolly, een stuk vruchtencake, een worstje, een taartje en een stuk meloen. Op die avond had hij pijn in zijn buik. De volgende dag was weer een zondag. Het rupsje at zich dwars door een groen blaadje heen. Het voelt zich nu al veel beter. Hij had nu geen honger meer. Hij had echt genoeg. En hij was nu ook niet meer klein. Hij was een grote, dikke rups geworden. En die grote rups bouwde een klein huisje voor zichzelf, dat kokon genoemd wordt. Daar bleef hij meer dan twee weken in zitten. Toen knabbelde hij een gat in de kokon, krabbelde naar buiten en... was een wonderschone vlinder.